Dat land moet openheid van zaken geven over het dienstnucleaire programma, zei president Obama. Hij geeft nog steeds de voorkeur aan een diplomatieke oplossing, maar gewapend ingrijpen sluiten niet uit. Iran heeft gezegd dat inspecteurs van het internationaal atoomagentschap welkom zijn. Op het terrein van de economie is afgesproken dat de bankiersbonussen worden aangepakt en dat de overheden voorlopig doorgaan met het stimuleren van de economie. Het lukt mogelijk niet om de terreurgevangenis Guantanamo Bay in januari te sluiten, zoals de bedoeling was. Dat hebben enkele Witte Huis medewerkers gezegd tegen persbureau EP. Het afhandelen van de dossiers van de ongeveer 225 terreurgevangenen gaat waarschijnlijk langer duren, zeggen ze. Bovendien willen maar weinig landen de VS helpen met het onderbrengen van gevangenen die op vrije voeten komen. Het comité dat de 5 mei viering in Wageningen organiseert wil snel met staatssecretaris De Vries praten. Het comité wil dan spreken over het besluit van Defensie om niet meer mee te werken aan de 5 mei herdenking in Wageningen.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 Z, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM in de ochtend.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 uw stem horen beleef het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl I'm young <laughs> a number on your phone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 Celebration start. Zandvoort, Vroege zomer, ja. op CFM.